Twee uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De PvdA-fractie zal de keus van de leden over de nieuwe fractievoorzitter respecteren. De komende tijd mogen de leden zich uitspreken over de opvolging van Job Cohen. En daarna moet de fractie de keus nog bevestigen. Maar vice-fractievoorzitter Dijsselbloem zei dat de fractie de wens van de leden zal overnemen. De fractie heeft gewoon besloten, We vinden dit uh, echt een goed proces. We staan ook volledig achter deze beslissing om het zo te doen. De leden zijn nu aan zet. En de keuze van de leden zullen wij zonder meer uh, uh, respecteren en overnemen. Dat doen we dinsdag uh, 20 maart. Tijdens de fractievergadering hebben zich vanochtend nog geen kandidaten gemeld. Ze hebben een week de tijd om dat alsnog te doen. Daarna kunnen de kandidaten met elkaar gaan debatteren. En vervolgens maken de leden een keus. Herman van is de kandidaat voor een tweede termijn als president van de Europese Unie. De Belg wil tot december 2014 op zijn post blijven. Volgens Vlaamse media staat zijn herbenoeming op de agenda... van de Europese top begin maart. Het presidentschap van de EU kent een ambtstermijn van 2,5 jaar. Van Rompuy wil in maart graag ook benoemd worden... tot voorzitter van de topbijeenkomsten van de eurozone. Daar zitten de 17 regeringsleiders van landen met de euro aan tafel. Van Rompuy werd in 2009 gekozen tot de eerste voorzitter van de EU. Hij kreeg meteen te maken met de schuldencrisis.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 Onder 172 runderen waren ernstig verwaarloosd. Op het ene bedrijf werden 92 runderen weggehaald. De dieren stonden in een laag dunne mest. Op de andere boerderij was het nog erger, zegt een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit. In de tweede stallen stonden de.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 Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of acht. Morgen eerst bewolking en regen, later opklaringen. De temperatuur stijgt naar een graad of tien. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Springt ze of springt ze niet? Eind vorige week gingen beelden de wereld over van een vrouw... die in Griekenland van een kantoor dreigde te springen waar ze was ontslagen. De economische crisis kan mensen tot wanhoop drijven. Het kabinet moet daar meer aandacht voor hebben... vindt Erik-Jan de Wilde van de Van der Ven Stichting. Dat is de organisatie in ons land die adviseert over suicidepreventie. Goedemiddag, meneer de Wilde. Goedemiddag. Wat dacht u toen u deze beelden zag? Ja, verschrikkelijk om te zien. En uh, ik hoop dat ze niet springt. Dat dacht ik. <laughs> Net als iedereen eigenlijk. Ja. Ja, u, u, u, hoezeer u ook in dat onderwerp zit, u heeft dan geen andere gedachten dan wij. Nee, ik, ik, het liefst als mensen in dat soort wanhoop verkeren... dan hoop ik dat ze uh, toch op de een of andere manier tot reden komen... of uh, op een andere manier aan hun problemen kunnen werken. Dus uh, daar ben ik dan mee bezig. Hoe moet het verder met de Partij van de Arbeid nu Job Cohen is opgestapt? In standpunt kon u net uw zegje doen. En wij vragen het aan twee partijprominenten. Aan Guusje Terhorst en aan Peter van Heemst. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Het stof is een beetje neergedaald na gisteren. Heeft u uh, nog medeleven laten, uh, getoond aan Cohen? Nog iets laten horen, mevrouw Terhorst? Nou, ik heb een sms'je gestuurd. En uh, als Eerste Kamerfractie uh, hebben we onze uh, nou ja, steun en medeleven betuigd. Ja, En Peter van Heemst nog wat laten horen? Ja, we hadden gisteren in Rotterdam gemeenteraadsfractie van de PvdA... en daar hebben we afgesproken dat we Cohen ook met een bloemetje of met een kaart... in ieder geval met een blijk van waardering eh, zouden laten weten... dat we heel veel respect hebben voor het besluit dat hij heeft genomen. Hoe verschrikkelijk dat ook voor hemzelf en voor de PvdA is... Mm. Okay. Als de pauze of kardinaal Wim Eijk oproepen om te vasten... dan leggen veel mensen dat makkelijk naar zich neer. Maar als tv-pastor Roderick van Heugen de oproep doet, dan is het anders. Hij daagt ons uit om de komende tijd twee dagen per week op water en brood te leven... om mee te leven met de allerarmste in de wereld. goedemiddag, uh, goedemiddag. Roderick van Heugen. We zijn ook collega's, we zullen maar tutoyeren als Grima, je het goed vindt. geen ja? probleem. Water en brood, dat klinkt als een gevangenismaaltje uit de middeleeuwen. Ja, maar het is, uh, ja, veel heb je ook niet nodig. Hè? Ik denk, we, we hebben zoveel reserve dat we, dat we het gemakkelijk eventjes 40 kunnen doen ...en je kan daar zo ontzettend veel mee goeds doen in de derde wereld. We gaan straks horen wat dan. In de tijdmachine blijven we in de Rooms-Katholieke sfeer... ...want in Italië heeft de nieuwe regering een einde gemaakt... ...aan een heel oud privilege van het Vaticaan... ...namelijk geen belasting betalen. Vic Meijer gaat uitleggen hoe dat zit. Ja, Vic, hoeveel gaat dat die Italiaanse schatkist eigenlijk opleveren? Volgens de kerk 200 miljoen... En volgens de Italiaanse Belastingdienst 2 miljard. Oh, daar zitten wel een groot verschil, daar dus er dus... verschil in. Daar zitten enorme verschillen in. Daar wil ik het straks ook uitgebreid <racht> ja. over hebben. Goed. Ja, dat is het verschil tussen wit en zwart misschien, of niet? Ja. <güls> dat weet ik niet nee, zo nou, goed, goed. Ben ik niet ingevoerd. Dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons? Ga dan naar de website. Ditstedag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Ja, wij gaan praten met uh, oud-minister Guusje Terhorst... Uh, van de Partij van de Arbeid en oud-Kamerlid... en leider van de Partij van de Arbeid in Rotterdam, Peter van Heemst. Uh, mevrouw Terhorst, ja, wat dacht u gisteren toen u hoorde dat uh, Cohen ermee ophield? Nou, aan de ene kant vond ik het heel erg. Echt heel erg, ook niet, niet alleen voor Job uh, persoonlijk... maar uh, ook uh, nou ja, voor al die mensen die, uh, die vertrouwen in hem hadden. En uh, dat heeft hij met alle... Uh,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 Toen heeft u wel gezegd, joh, je moet het niet meer doen. Ja, nou ja, ik, heb, ik zei, hè, zoals je dat dan zegt... Van, als ik jou was, dan zou ik de handdoek in de ring gooien. Want oh ja. dit, uh, maar het was meer uit medelijden dan uit... Nee, het was niet uit medelijden, maar het was meer van... Uh, van wat kan een mens verdragen? Dat weet je elke dag zulke negatieve... Publiciteit krijgt, dan moet je toch op een bepaald moment ook de eer aan jezelf houden. Ja. He, want het is, het is niet iemand die je bij de vuilnisbakken zet. Het is iemand die zeer gerespecteerd wordt, zeer gewaardeerd wordt. Een integer mens. En die hoort niet bij die vuilnisbakken. Meneer Van Heems, wat dacht u toen u het gisteren hoorde? Nou, eerst even een kleine correctie. Ik ben geen uh, fractievoorzitter meer hoor, Rotterdam. Nou, u was leider van de, van de Partij van de Arbeid in ja, Rotterdam, probeerde dus, ik te uh, zeggen. Ja. Oké, okay, dan heeft u dat uh, goed gezegd. Dan begreep ik het verkeerd. Ja, wat ik gisteren dacht, ik dacht, het zat er aan te komen. Uh, ik, ik geloof dat uh, Cohen samen met uh, Spekman. Een hele goede poging heeft gedaan in trouw om neer te zetten waar ze samen de komende twee jaar op wilden afkoersen. Vorige week donderdag was dat. Ja, lag eigenlijk al in het verlengde van de keuze van Spekman tot partijvoorzitter. En zijn, zijn toespraak, zowel van Spekman als Cohen op het congres. En we gaan scherper en steviger oppositie voeren. En als je dan ziet dat die poging eigenlijk ja, onmiddellijk mislukt, doordat daar allerlei gedoe over ontstaat in eigen kring. En dat bedoel ik met name alles wat uh, veroorzaakt werd... door die uh, mail van uh, Frans Timmermans, mijn oude collega uit de Kamer. Ja, dan kan ik me voorstellen dat, dat Cohen, die het toch al moeilijk had... ik denk dat Guusje De Horst dat goed onder woorden bracht... op dat moment is gaan denken... ja, ik, ik, dit was het laatste moment om de weg uh, naar boven, de weg terug in te slaan. En als dit me zo uit handen wordt geslagen, ja dan, dan is het niks. En als je dan ook twee, drie dagen later ziet... dat je niet één of twee zetels erbij wint... Uh, en het dus geen keerpunt is geworden... maar juist weer drie zetels verliest... Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt: van ja, het, het lukt me gewoon niet nou. en ik stop ermee. Ligt het dan vooral aan de reactie van de fractie op dat interview? Nou, dat is natuurlijk altijd een veel complexere zaak. Ik geloof dat Cohen het gisteren zelf heel goed vond. Ik heb ik ook getwitterd, ik had er respect voor. De oorzaak bij zichzelf uh, zocht: van ik ben niet in staat voldoende overtuigend het P van de A verhaal voor het voetlicht te brengen. Dat was zijn tekst. Ik vond het ook stoer dat hij geen smoesjes verzon, niet de schuld bij anderen neerlegde. Maar dat die, en ik zag die compilatie, u heeft ze denk ik ook gezien... in De Wereld Draait Door, later bij Paul en Witteman. Ja, daar, daar, dat, dat is toch echt ontzettend vervelend weer om naar te kijken. Iemand die, die ja. te vaak in de verhalen uh, langdradig was... Die te vaak uh, zocht naar een tekst... en ja, dan uiteindelijk inderdaad niet overtuigend... het PvdA-standpunt onder woorden brengt. Nee, maar bijvoorbeeld Thijs Berman, de fractievoorzitter van de PvdA... in het Europarlement, die uh, gisteren... ja, het gaat om het probleem dat de PvdA geen verhaal heeft. En of je dan de leider uh, weer vervangt, dat maakt dan eigenlijk ah, niet z'n verhaal. Dat is flauwe uh, alle... echt flauwekul en met... onzin. Elsbeth uh, zegt het niet, hoor. Het was Thijs Berman <laughs> die het zei. Ja, maar ik vond het flauwekul en onzin. Uh, Agnes Kijk, Roemer, die, die vertelt hetzelfde SP-verhaal als Agnes Kant... Uh, en, en, en, en Roemer doet dat zo anders en zoveel beter... en met zoveel meer overtuigingskracht... dat dat de SP ook enorm veel electoraal succes oplevert. Dus ik geloof zelf... maar goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gedachten bij, zijn eigen verhaal bij. Ik geloof zelf dat het precies is wat Cohen zelf zei... Uh, kort samengevat, het verhaal is goed. Maar bij Cohen over, ja, ontbrak gewoon de passie, de betrokkenheid, de overtuigingskracht. Dat straalde die uit. En als je dat dan ook nog ja, slecht en, en hakkelend en, en tastend onder woorden brengt. Dan, dan, ja, dan, dan bind je niet mensen aan je. Dan maak je geen kiezers enthousiast. En dan ja. verliezen mensen ook een beetje het geloof in de club die jij vertegenwoordigt. Hoe oh, gaat de Horst eens met deze analyse? Oh, fijn, dank u. Uh, nou, ik, waar ik het wel mee eens ben, is dat uh, als de kritiek is dat de Partij van de Arbeid geen verhaal zou hebben, dat dat in het geheel niet klopt. Ik bedoel, de standpunten op alle belangrijke terreinen... die zijn er van de PvdA. We zitten midden in een crisis, we zitten midden in een miljardenbezuiniging... en de keuzes die de PvdA maakt, die zijn helder. Maar ik denk dat er ook, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen... er is ook veel minder belangstelling voor inhoud tegenwoordig. En uh, het gaat vaak over de poppetjes, het gaat vaak over de buitenkant... Maar het verhaal wat we hebben als Partij van de Arbeid is, is uiteraard op een goede manier naar buiten te brengen. Maar dat is de afgelopen tijd is dat door Job moeten we constateren echt onvolledig uh, is het gebeurd. Ja, hij, uh, uh, van Heem zegt eigenlijk hij kon het niet. Uh, ik denk dat hij uh, hij voelde zich niet meer zo lang in de in de rol die hij had. Uh, Je kent hem kan... goed. Hij heeft bij hem in het college in Amsterdam gezeten, ja, denk ik. Ja en dan hangt het ontzettend af van of iemand zich wel of niet gelukkig voelt... en prettig voelt in de rol die hij heeft... of hij dat met overtuiging kan doen. En als je voortdurend je op het verkeerde been laat zetten... door mensen die een andere debattechniek hebben dan jij... die je persoonlijk aanvallen... als je daar niet mee om kan gaan... en dat kon je op niet... dan kun je ook je verhaal niet meer met passie houden. Dus hij was echt... Ja, je moet concluderen... hij is een heleboel dingen is hij goed... maar niet in het voeren van oppositie. En dat was ook niet de bedoeling dat hij dat zou doen. Maar zo is het wel gelopen. Ik vind het het mij, gek he? is dat ik tot op de... Maar u, u geeft nou die analyses, maar toen u uh, Job Cohen op het schild verhief... toen wist u toch wat u voor iemand zou hebben. Dat was toch bekend ook van journalisten van de Parool... die een boek over geschreven hebben, ook over de zwakke kanten. Dus u stelde aan iemand van wie u nu zegt... dat hij het niet over het voetlicht uh, kon brengen. Nee. Stelde u toch onmogelijke eisen? Nou, ik denk overigens dat dat boek waar u het over heeft... is later verschenen dan dat Job Cohen op het schilder Maar Dat, maar dat doet ongeveer gelijktijdig, herinner ik kijk, Er waren heel veel mensen... ik weet niet hoe u daar zelf in zat... en misschien had u daar geen mening over... maar heel veel mensen die uh, als Job zagen... als dé goede man op de goede plek. Ja, maar ik dat, bedoel, u, ik wel... dat u nu zegt... hij kan het niet, hij deed het niet goed... dat had u toch kunnen invoelen dan? U stelde... Nee, maar even nou ja. één ding. Cohen zei, Cohen zei dat zelf. Cohen zei gisteren... ik ben er niet in geslaagd... overtuigend, effectief... het PvdA-standpunt over het voelicht te brengen. Dus het is zijn eigen conclusie. Ik heb daar echt bewondering voor. Omdat hij niet de schuld bij anderen legde. Maar zei, het ligt aan mij. Dat is één. En twee, ja, heeft hij natuurlijk zelf vooral de vraag zich moeten stellen twee jaar geleden van ik ga nu iets beginnen, kan ik dat? Dat is één. Uh, Wouter Bos, die heeft hem ervoor gevraagd. Die heeft samen met hem, denk ik, al die mogelijkheden heel goed doorgenomen. Dus de verwachting was, hij kan het. Hij kent politiek Den Haag, hij is staatssecretaris geweest. Maar de verwachting was vooral, laten we daar ook eerlijk in zijn, Cohen wordt lijsttrekker van de PvdA om premier te worden. Hm. Ik denk nog steeds dat hij een hele goede premier zou zijn. Dat hoofdstuk is nu afgesloten. Maar wat we hebben geleerd en dat is toch een harde les weer. Dat de wereld van een burgemeester... en de wereld van een minister-president... een andere wereld is... waarin andere vaardigheden mm. tellen... waarin je anders wordt beoordeeld... Okay. dan de wereld van een politicus... die in die zaal met die blauwe bankjes elke week, elke maand, harde politieke gevechten moet leveren... om mensen aan zich te binden en zijn ideeën uit te dragen. Oké, okay. de tijd gaat snel en uh, we willen ook nog praten over hoe het nu verder moet. Dus ik stel voor dat we uh, Cohen uh, laten voor wat hij is op dit moment. Uh, mevrouw Tehorst, Horst, uh, de fractie heeft vanmorgen besloten... dat ze accepteren dat de leden de nieuwe fractievoorzitter kiest. Jan Pronk zei daar net over op deze zender. dat vind ik heel raar... en ik ga als lid ook niet een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Hoe zit u daarin? Nou, het gaat ook niet zozeer om dat de leden de, de fractievoorzitter kiezen. Waar het om gaat, is dat er ook een vacature is voor een politiek leider. En het gaat er ook niet om dat de leden daar een definitieve stem in geven, maar die, die geven een zwaarwegend advies. Ja, maar de fractie heeft vanmorgen besloten dat advies nemen we over. Ja, nou dat vind ik dat is hartstikke mooi. Want als ze het niet doen, dan hebben ze toch altijd snel uh, een probleem. Al heb je het formeel niet zo geregeld, werkt het zo wel. Dan heb je twee leiders, namelijk, het... een fractieleider en een partijleider. Ja, en wat ik er goed aan vind... is dat als iemand door de leden wordt gekozen... dan wordt daarmee ook aangegeven wat de steun voor die persoon is. En dat is natuurlijk op dit moment het lastigste. Er zijn een aantal mensen die uh, hopelijk in aanmerking willen komen. Het is nog maar de vraag wie zich kandideren. Maar in ieder geval een aantal mensen die genoemd worden. Laten we blij zijn dat het er meer dan één is. We hebben, een aantal hebben inmiddels gezegd dat ze er goed over nadenken. Namelijk Diederik Samson, Ronald ja. Plasterk en Martijn van Dam. Nou ja, precies. Laten we er goed over nadenken. Denken. Dat betekent dat we een keuze kunnen maken. En dan is het van belang. En hopelijk is dat dan niet met, met uh, 51, 49. Maar dat er duidelijk steun is van één van die drie... of ja. een van die vier of een van die vijf kandidaten. Maar mijn vraag ging en over het feit dat, dat, kan... dat de leden daar nu een hele zware stemming krijgen. Dat is nieuw. Ja. Vindt u dat terecht? Uh, nou, wat niet nieuw is, dat is als er een politiek leider gekozen wordt, uh, dat wordt door de leden wordt dat, uh, gedaan. Ja, en nu is er natuurlijk een bijzondere situatie, dat de politiek leider is er niet, de fractievoorzitter is er niet. Dus je kiest niet alleen maar de fractievoorzitter, je kiest ook de politiek leider. En nogmaals, ik vind het volkomen terecht dat de leden daar een stem in krijgen, okay. juist om de steun aan die persoon te geven. En die zal die in die fractie de komende twee jaar echt nodig hebben. Ja, Van Heems, mee eens met deze procedure? Uh, ja, ik geloof wel dat uh, Guus het zijn spijker op de kop slaat. Het gaat nu om de man of vrouw die uh, politiek leider wordt. Dus dat, dat, dat is denk ik wel goed als de leden daar ook uh, een zeggenschap, een stem in kunnen krijgen. Twee, moet die man of vrouw zich wel realiseren dat hij of zij de tussenpauze is. Uh, die vooral nu even rust moet brengen. Uh, en vooral de PvdA in, sterk in de startblokken moet laten verschijnen... voor de campagne 2013 mm, of 2014. Dat is de vraag, en, hoor. Uh, Ronald Plasterk zei net, het is een zeer zwaar besluit zwaar besluit wat ik moet nemen... want degene die de PvdA gaat leiden... moet de mentale bereidheid hebben een alternatief te zijn voor Mark Rutte. Ja, ik kijk daar anders tegenaan. Ik denk toch dat in de huidige fractie... Uh, kende mensen goed tot, tot behoorlijk goed. Ja, niet iemand uh, zit waarvan ik denk van... hé, hey, die steekt er zo met kop en schouders bovenuit... dat hij die strijd kan aangaan met Wilders, met Roemer, met Rutte. Uh, Echt niemand die dat kan van al die dertig? Nee, daar, daar moet je wel enorm veel voor in je mars hebben. Ik kan me vergissen. Ik bedoel, ook, ook toen Emiel Roemer naar voren werd geschoven... na het vertrek van Agnes Kan dacht ik, Emile wie? Nou, dat bleek <laughs> een geniale fonds te zijn. Dus het kan altijd meevallen. Ja. Maar ik denk toch dat je eerder moet kijken... Uh, naar het talent buiten de fractie. Lodewijk Asser is natuurlijk de meest genoemde naam. Uh, maar je kan ook aan anderen denken. Je kan ook echt je voorstellen dat uh, de nieuwe fractieleider. samen met de partijvoorzitter. aan talent scouting doet. Waar zit nog. Maar ziet, u, een, ziet, ziet u, groot nog iemand? Zit u nog iemand? Nee, maar het loont wel heel erg de moeite om uh, te kijken in het openbaar bestuur en ja. binnen verwante of uh, maatschappelijke organisaties of daar groot talent rondloopt. Wat je kan overtuigen, dat zei Cohen ook heel mooi gisteren, dat je persoonlijk belang ja, een stuk kleiner ja. is dan het belang van de beweging. Wij staan in dienst van, van iets van dat groter is dan onszelf. dat ja, vind ik heel mooi. En dat, en, en Bijna dat religieus. Ja, maar het, nee, maar het geeft ook iets weer van je bewustzijn. Dat, dat vind ik ook mooi, dat de PvdA heeft slechte tijden meegemaakt. En uh, heeft de veerkracht altijd gehad om weer groter te groeien. We zijn tegenslagen te bovenkomen. Dus dat bewustzijn is het van, ik ben onderdeel van een beweging die lang bestaat. Die zal blijven bestaan. Ja. En ik moet mijn eigen belang daar ook ja, aan ondergeschikt kunnen maken. Okay. En met dat verhaal moeten ze ook ja, potentiële mensen gaan opzoeken. En overtuigen van, we zoeken de beste man of vrouw om de lijst aan te voeren in 2030. Mevrouw Horst, ziet u iemand in de fractie die het zou kunnen? Uh, ja, nou, ik, kijk, wat ik interessant vind aan, die, aan de, de, de weg die nu gekozen is... is dat mensen zich ook zullen presenteren... Uh, en dat ze ook uh, duidelijk zullen aangeven wat zij nou belangrijk vinden. Dus dat geeft ook weer debat in de partij. Maar u kent dus de meeste wil... mensen nog wel in de fractie. Jawel, maar kijk iedereen in de fractie die heeft een, een, een, een, een portefeuille, een beleidsterrein waar die actief op is, waar die het woord over voert. Maar op het moment dat je fractievoorzitter bent, worden er andere dingen van je gevraagd. Dus ik ben heel benieuwd naar die presentatie. Maar wat denkt en ik u? Mijn, wat denkt u? Ik heb, mijn keuze, heb ik, ik heb mijn keuze nog gewoon helemaal niet gemaakt. Ik bedoel, de mensen die zich kandidaat zullen stellen, dat kun je wel bedenken. Ja. Maar ik heb absoluut geen keuze gemaakt. Maar wat ik interessant vindt. Kijk, ik denk dat de mensen die zich kandidaat stellen... geen genoegen zullen nemen met het feit dat ze een tussenpaar nee, zijn. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus wat Peter zegt, van je zou het eigenlijk het liefste... uit een wat bredere groep willen werven, daar ben ik het mee eens. Maar ja, dat kan niet, hè? Maar die jongens en meisjes kennen die, die zullen zeggen... Ik, ik wil het nu doen, als ik, als ik tenminste de steun van de partij krijg... maar dan moet je er wel op rekenen dat ik over twee jaar... gewoon weer meedoe om uh, politiek leider te worden. Ja, en dat is ook terecht, zegt u? Ik vind dat, ik vind dat wel terecht. Want als je, als je alleen maar voor twee jaar, alleen maar angst aangsteken je ja. twee jaar een fractievoorzitter zoekt. Dan zou je, je moeten afvragen of je dat via de, zeg maar, via de leden zou moeten dus doen. Dus als je het via de leden doet, dan ja. moet je het ook serieus ja. nemen. Maar dan is het nog zo dat er bij verkiezingen altijd een hele lijsttrekkersverkiezing komt... waar iemand als aan mee kan doen. Ja, zeker. Dat moet ook kunnen. Maar nogmaals, ik denk dat degenen die zich nu kandidaat stellen... dat die zeggen van nou prima, ik doe het voor twee jaar. Maar let wel, uh, ik ben zeker ook kandidaat. En, en wat u citeerde van wat Ronald zei, dat leek daar al op, Ronald ja, Plaster. Klopt. Ik ben ook de volgende keer ben ik kandidaat om politiek leider van de Partij van de Arbeid te worden. Straks gaan wij praten over de zorgelijke trend... dat het aantal zelfdodingen in ons land lijkt toe te nemen... als gevolg van de economische recessie. Maar eerst een lesje geestelijke discipline met Roderick van Heugen. Morgen is de carnaval voorbij, meneer van Heugen. U zit ja. hier, geen carnaval voor u? Nou ja, ik, ik zit hier dus ik kan geen carnaval vieren. Nee, nee het is heel erg mag druk hier geweest. ook hoor. Ja. <laughs> o oh, ja? Ik heb een verkleedkleren, heb ik altijd <laughs> aan. Ik ben bij mijn priester. Dus dat zouden we zou niet durven zeggen. Het is voor mij het hele, hele jaar carnaval. Ja. Nee, ja, vanavond om, om, om, om klokslag 12 hè, dan, dan, dan, uh, is het afgelopen. Dan is het laatste biertje getapt. En dan begint als woensdag het begin van die uh, 40 dagen voorbereiding. Dat is eigenlijk iets meer, want de weekenden of de zondagen tellen we niet mee. Ja. Voorbereiding op het, uh, op het grote paasfeest. Ja, en dat heet de vasten. Heel veel mensen weten dat niet meer zo. Goed, wat dat is, wat is het? Vaste is eigenlijk dat je in die periode um, drie dingen doet. Je, je eet minder, dus je, wat dat betreft probeer je echt uh, je consumptie wat naar beneden te schroeven. Daarmee ontstaat er uh, ruimte voor andere zaken, belangrijkere dingen, de, de gerichtheid op het hemelse. Dus bidden is een belangrijk element. Nou, of je krijgt honger. En je krijgt honger, <lacht> maar dat honger dat kan je ook weer uh, tot bidden brengen. Ja, of tot eten. Ik bedoel, het lijkt mij heel erg dat je zin hebt in eten... en daardoor juist niet aan andere dingen kan denken. Nou ja, daarom heeft het natuurlijk ook wel iets van een, een, een klein offertje. Hè? Dat is, het is, en, en laten we dat vooral niet overdrijven... want we hebben natuurlijk zo ongelooflijk veel voorraden. We hebben eten de hele dag door. We hebben massaal een soort snackverslaving in Nederland. Dus het kan, het kan best oh. een tijdje leiden, hoor. En, dat en derde... het derde element is dat je wat je uitspaart doordat je minder eet... dat je dat deelt met, met de, de armen. Dus dat zijn de almoezen van vroeger en tegenwoordig... Noemen noemen we dat, ja, hulp aan de derde wereld, Ik wil het maar, maar eens vragen, is, is, is, is, is wat dat betreft het, het vaste... zeg maar een lichte variant van de Ramadan? Nou, ik zou, zo, ik zou het niet eens willen zeggen. Lichte, het is eigenlijk in de oorspronkelijke betekenis... ja, het is nu een beetje slappe hap geworden... maar in de oorspronkelijke betekenis was het zelfs wat heftiger... want bij de Ramadan kun je op een gegeven moment natuurlijk nog wel... alsnog gaan eten, Als de zon ondergaat. Ja. Als de zon ondergaat. Voor, voor, voor de, het, kras, het christelijke vast is het gewoon, ja, je eet gewoon die dag... Heel weinig of niet. En al veertig dagen achter het. elkaar. Maar je zei, het is slappe hap geworden. Hoezo? Hoe vullen mensen het dan tegenwoordig in? Ja, het is, het is eigenlijk steeds meer overgelaten aan het eigen initiatief. Dat is natuurlijk op zich wel iets heel goed. En daar houdt de goeds. kerk niet van? Bedoelt u dat? Nou, nee. ik denk dat je met dit soort dingen... mag je mensen best wel wat uitdagen. Mag je best wel eens een beetje de norm wat hoger zetten. Zodat je mensen ook stimuleert om er wat aan te doen. In, in de tijd van mijn ouders, en ik heb nog een klein staartje meegemaakt... dan was het echt op vrijdag, weet je wel... dan kreeg je die, die, die, die door mij formalen, die de worteltjespuree met worteltjespuree uh, Kwart geblakerde vissticks en en dan, hadden ik een onthulling. <laughs> en dan hadden we zo'n zo'n zo'n zo vastentrommeltje, noemden we dat dan? En dan had je net uh, waren we bij opa Noma in, in Heerlen bij de bij de optochten geweest, dus we hadden kilo snoep verzameld ja. en dat moest dan in zo'n trommel voor 40 dagen. Kindermishandeling, en dat was nou het, grensde er wel aan, <laughs> ja. maar dus dat toen had ik nog het idee van ja, vasten dat betekent nog ja, wel wat Ja, dat was school. dus ook echt een offer dan ja, op school ja. Dat, dat dat wat je dan niet uitgaf aan snoep en zo, dat deed dan in een trommeltje. En dat was dan voor geadopteerd kind uit, uit de derde wereld. Bij ons was het trommeltje nog met paas zaterdag openmaken. Paas zaterdag om twaalf uur. En dan mocht je het openmaken en dan mocht je weer snoepen. Ja, ja, ja. ja ik, heb ook, uh, ik kan Pasen alleen maar herinneren als dat was het feest... Jeel dat je nog... heel veel buikpijn had. En uh, uh, okay. uh, okay. oh, ja, <laughs> jij ik ook, jij ook niet? Ja. ja, en het was inderdaad dus het, het askruisje halen. En natuurlijk de 40daagse vasten van Jezus... stond natuurlijk model daarvoor. Ja. En wij hadden thuis ook een redelijk uh, zware variant. Ik zou ongeveer van de generatie van Roderick en ouders, zal ik zijn. En dus bij ons werd dat thuis ook gedaan. Dus vrijdags alleen vis, vis, niks waren nog niet. Het was, het was meer kabeljauw en school. Dus ja. het was best lekker. Maar het werd bij ons streng vast. Uh, streng en niet gevast. snoepen in de periode. Nog Helemaal andere aan tafel niet... van katholieke huizen? Nee. Nog nee. sociaaldemocraten van, gefe... van katholieke huizen? Ik, ben... <laughs> ik gefe... werd van, van, van katholieke huizen. huizen ja. Oh ja, mevrouw Tehorst wel. Er werd er iets aan gedaan? Aan nee, het vast... maar ik zat te denken dat het eigenlijk heel goed zou zijn als we, omdat er zoveel mensen te dik zijn in Nederland, ja. als het vaste weer in ere wordt hersteld. Is dat ook, meneer Van Heugen, is, is dat, is dat deugdelijk vast als je het doet om af te vallen? Nou, het is, het is misschien een, uh, een, een extra motivatie voor veel Nederlanders... Die die, die die spirituele kant van het vasten misschien nog niet zo uh, in, de, in de kijker hebben. Maar het is natuurlijk waar. Ik, bedoel, uh, ik ben uh, net terug uit Ethiopië... waar ik uh, een aantal dagen lang uh, voor Katholiek Nederland uh, ben gaan filmen... van waar komt bijvoorbeeld onze hulp met de vaste actie? Waar komt dat nou terecht? En dan zie je dus mensen die hebben echt helemaal niks... en die vasten gewoon twee keer per week... Hm. ondanks dat ze sowieso al bijna niks eten, en dan hoor je net voor vertrek dat in Nederland 70% van de mannen te zwaar is, en de helft van alle vrouwen, dan denk ik, het wordt vasten is actueler dan ooit. Vandaar mijn oproep van, laten we in Nederland gewoon eens twee keer per week op water en brood zitten. Ja, en kijken wat, je, wat mag er gebeurt. Mag ik eens vragen? Nu ik, ik ben zelf geformeerd opgevoed, dus van de zondagschool laat de kinderkens tot mij komen. <laughs> uh, Heel goed, meneer <laughs> Maar, van maar, maar die, die combinatie van zeg maar minder eten, soberheid en bezinning en, en iets opofferen voor een ander, dat spreekt me wel aan. Zijn er ook in protestants-christelijke kringen varianten op zeg maar de, het vasten? Of is dat echt exclusief iets van het Roos-katholieke geloof. Nou ja, de, kijk, de, oorspronkelijk was dit natuurlijk iets wat door de hele uh, christelijke kerk uh, uh, zeer gebruikelijk was. In, in Ethiopië heb je zelfs nog een beetje van die oude eerste eeuw-achtige uh, tradities. Dus daar, daar vast is het op woensdag en vrijdag. En dat is uh, op een gegeven moment in de reformatie is het wat onder druk komen te staan. Omdat het gevoel bestond dat vasten ook wel eens een keertje kon verworden... zoals het natuurlijk niet bedoeld, maar tot iets waarmee je de hemel afkoopt. Hè? Ja, dus ik doe heel vroom ik, ik, en, en daarmee eh, krijg ik wat meer bonuspunten van God. Terwijl dat natuurlijk uiteindelijk, ja, we, we zeiden het net al... het is, het is een heel bijbels, uh, bijbels traditie. Het gaat terug op die 40 dagen dat Jezus ja. in de woestijn ging ah, vasten. Dus u mag het ook hoor, meneer Van Heemst, als u het zou willen. Ja, maar ik als vraag me af of er een, een protestants-christelijke kerk is die dat doet op de een of andere manier, op ja, een, een of andere vorm. Zeker. Ja, zeker. Er, er zijn inmiddels verschillende uh, gemeenten... Die dat, die dat doen, die dan bijvoorbeeld bij elkaar komen... en dan alleen een, een bolletje rijst eten of zo... en dan, en dan wat ze uitsparen aan, aan een goed doel geven. Want dus, dat je hoort er natuurlijk op, wel bij. Wat je niet zelf opleedt, ja. moet je dan wel overmaken of weggeven. Ja, precies. Wat dat betreft staat het nog wel weer wat af... van de traditie waar ik mee ben groot geworden... dat je vooral uh, je snoep spaarde voor jezelf. Uh, maar, maar nu de, moet die, het naar Afrika. Die, die sociale dimensie is, is denk ik heel... en we, wat ik zelf ook te mooi van vind... Is, uh, ik heb nu met eigen ogen gezien waar het terecht komt. Hè. En dan zie je zo'n. Uh, op een gegeven moment reden we met zo'n jeep, zo'n zo berg op. En daar kom je dan bij een straatarm gezinnetje. En er komen vier van die kindjes op je af. Echt zo, tussen de leeftijd van twee en vier of zo. Een van die kinderen zit helemaal met zijn gezicht helemaal onder de poep. Ja, het is een beetje een vies verhaal, maar mm -hmm. blijkt ze hebben daar helemaal geen eens wc's. En dus dat gebeurt dan vooral in de omgeving. Die kinderen spelen in diezelfde, in diezelfde omgeving. En met een paar tientjes kunnen ze daar al een wc bouwen. Mm. En dan denk ik, als ik zoiets op mijn netvlies heb. Dan kost het mij geen, hopelijk geen enkele moeite meer om gewoon wat, uh, zelf wat uh, een paar dagen in de week te gaan vasten. Want, Want je wat, weet is, wat het, is precies het voorstel? Nou, mijn voorstel is dat in deze 40 dagen, die dus morgen beginnen, dat we. Uh, ik ga in ieder geval twee dagen in de week vasten op woensdag en vrijdag. Dat betekent, ik neem één, één gewone maaltijd zonder vlees, zo eenvoudig mogelijk. En de rest. Water en brood. En, vast, en, en morgens water en brood. En wanneer is die gewone maaltijd? Bij het avondeten, bij het middageten? Ik denk strategisch, als ik kijk naar mijn eigen <lacht> hongerpatroon van de dag. dan moet ik dat een beetje zo om een uur of drie doen. Okay. Okay. Dan kan ik het net trekken. En dan, ja. Maar dan heb je ook nog wat ruimte voor. En, dan en dat geld wat, je, wat daarmee uitgespaard wordt. dat overmaken aan een goed doel? Ja, is ik het heb de, idee dan? Ik, ik heb zo'n zo, zo paginaatje op de vaste actie gemaakt. En uh, wat ik hoop is dat mensen dus met mij meegaan vasten. En ik heb zelf uitgerekend, ik kan ongeveer. als ik zo echt streng vast, dan kan een tientje per, per dag besparen, nou, keer twee, ja, 20, 20 euro... euro en, en als ik dan weer... 100 Nederlanders kan vinden die met mij meedoen... Nou, dan mee. kunnen we daarin... Hey, Peter van Heems doet mee, zegt hij. Super. Helemaal super. Nou, kijk eens, nou. nog meer vrijwilligers? Nou, we zullen jullie niet onder druk zetten. Nog één vraag, uh, uit, Roderick. Uh, uh, vasten is toch ook bedoeld om mensen op God te richten? Ja, dat Verdwijnt is... dat niet een beetje naar de achtergrond op deze manier? Nou, ik heb het idee dat het, dat het, uh, misschien uh, vanzelf daardoor zou kunnen komen. In de zin van vasten betekent ook ruimte maken. Het betekent toch dat je... Ja, je hoeft dan niet naar de supermarkt en je hoeft niet te koken. Dus er ontstaat wat ruimte. En de, de, de bedoeling is inderdaad dat je je ook wat richt op, op God. En uh, al is het maar door het feit dat je het idee hebt... van ik doe nu precies hetzelfde wat Jezus een kleine 2000 jaar geleden ook al deed... Het geeft toch een bepaalde lotsverbondenheid, ja. zou je kunnen zeggen. Op, op de site kun je ook een, een test doen... om te kijken wat voor soort uh, vaster je dan bent. En ja. um, uh, ik was gematigd en ook burgondisch. Hoe kan dat nou, vroeg ik me af? Ja, ik had ook zo'n soort uitslag... Ja. en ik dacht, ik dacht dat ik toch heel ascetisch 100% zou hebben. Ja, nee, dat dacht ik niet van mezelf. Maar uh, je kunt dus blijkbaar op verschillende manieren daarin staan. Als één persoon al. Ja, het aard, nou, het aardige vind ik ook wel van die vaste test... is dat je soms, uh, je krijgt een beetje een spiegel voor gehouden... en dan ben je vaak toch... Wel veel meer gehecht, ontdekte ik, aan al mijn gemakken en al mijn luxe dan, uh, dan, dan dat ik persoonlijk dacht. Ja. En dat kan weer een, een beetje een extra motivatie zijn om uh, misschien eens wat, uh, wat te veranderen. In en je ga je leven. mensen ook nog een beetje steunen? Want je twittert nogal veel. Dat, dat laat je dus niet liggen tijdens vast. Ga je mensen ook nog een beetje helpen om er doorheen te komen? Ja, ik heb elke woensdag uh, in, in Katholiek Nederland om, om vijf uur uh, op Nederland 2... heb ik een vaste journaal. En dan ga ik dus. Uh, hebben we allemaal stukje filmpjes gemaakt in Ethiopië. dat mensen ook weten waarvoor ze kunnen vasten. En ik ga in Nederland ga ik op zoek naar vaste initiatieven. van ja, mensen die op een creatieve manier daar iets aan doen. En dat inspireert hopelijk de mensen thuis om er ook wat aan uh, mee te doen. Dus bij, bij deze ook een oproep van, doet u iets echt creatiefs... met uw gemeente, met uw parochie of individueel, laat het me weten. En via Twitter ga ik een beetje het uh, ja, proberen om mijn volgelingen pas. een beetje te coachen. Ja. Volgelingen, Zichar. volgers heet dat. <laughs> Volger. oh ja, volgelingen, volgelingen dat, dat is Jezus, anders. Ja, ja. ja. dat Welke elkaar. website is dat trouwens, waar je dat kan uh, de, doen? Die, die vaste testen en nee, ook alle, alle andere vaste initiatieven kun je gewoon vinden op rkk.nl. Oké, okay, daar is het te vinden. Gaat u dat doen, meneer Van Neems? Ik ga dat doen, ja. Ik nou, spreek me enorm aan. Ik vind het mooi. een mooi verhaal. Die combinatie van bezinning, soberheid en uh, opoffering. vind ik mooi. Mevrouw Torst, iets voor u? Nou, ik uh, doe andere dingen. Ander... <lacht> ik geef me gewoon een andere goede doel. Goed, nee, heel dat goed. is ook heel goed. Hartelijk dank dat uh, u er was, mevrouw Ter Horst en uh, meneer Van Neems. We nemen afscheid van nu. Na het nieuwsoverzicht uh, van half drie praten we verder over een akelige kant van de recessie. Namelijk dat het risico op zelfdoningen toeneemt. En we horen waarom het Vaticaan nu eindelijk belasting moet betalen. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. De BVDA-fractie zal de keus van de leden over de nieuwe fractievoorzitter respecteren. Dat zei vicefractievoorzitter fractievoorzitter Dijsselbloem... na afloop van het fractieberaad over het vertrek van Job Cohen. De komende tijd mogen de leden zich uitspreken over een opvolger... en de fractie zal zich bij het oordeel neerleggen. Nog niemand heeft zich officieel kandidaat gesteld. Herman van Rompuy is kandidaat voor een tweede termijn... als president van de Europese Unie. De Belg wil tot december 2014 op zijn post blijven...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 En een hotel in Noorwegen. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel. TV-pastor Roderick van Heugen probeerde ons het afgelopen half uur te verleiden om te gaan vasten. Directeur Erik-Jan de Wilde vindt dat er meer aandacht moet komen voor mensen die als gevolg van de recessie zelfdoding overwegen. En historicus Vic Meijer stapt met ons in de tijdmachine en we gaan naar het Vaticaan. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of ga naar de website ditstedag.nu Vorige week dreigde een Griekse vrouw zelfmoord te plegen... door van een gebouw af te springen, nadat ze hoorde dat ze wordt ontslagen. Erik-Jan de Wilde, u bent directeur van de Yvonne van de Ven-stichting. Wat is dat eigenlijk voor een stichting? Ja, ik ben voorzitter, hoor. van een stichting ben je voorzitter. Maar, uh, de stichting is uh, een aantal jaar geleden in het leven geroepen... door nabestaanden van Yvonne van de Ven, een jonge vrouw... die een einde aan haar leven maakte. Die nabestaanden die dachten, uh, we gaan uh, ja, onze rouw, uh, ons verdriet omzetten... in iets uh, nuttigs. En uh, ze hebben die stichting opgericht... Uh, om de suïcidepreventie in Nederland uh, te bevorderen... en ook uh, betere zorg voor nabestaanden uh, van suïcide uh, te realiseren. Ja, preventie is het belangrijkste doel, als ik u goed hoor. Ja, ja het liefst willen wij toch uh, zoveel mogelijk helpen... voorkomen dat mensen einde aan hun leven maken. Ja, dan bent u nu op het goede moment, zou ik bijna zeggen. Want uh, uit cijfers blijkt dat rond een crisis... er meer uh, zelfdodingen zijn dan uh, normaal gesproken, zou ik maar zeggen. In, in Griekenland en in Ierland schijnt dat nu al aan de hand te zijn... Moeten we dat hier ook verwachten? Nou, dat, dat is nog niet helemaal zeker. De, uh, de onderzoekers, die, uh, dat wel, de sociologen die dat hebben vastgesteld in Cambridge... die vonden inderdaad dat in die landen... Uh, er een, een sterkere stijging van zelfdoding was. Die, die goed koppelen was aan de stijging van de werkloosheid. En werkloosheid is een van de belangrijkste... Uh, uh, ja, kenmerken van een zware crisis. En ik denk als dat hier ook uh, flink uh, uit de klauwen gaat lopen... dan uh, mogen we ons zeker uh, zorgen maken. Want suïcide uh, komt... Vooral voor onder uh, mannen, onder middelbare mannen, uh, jong, jonge en middelbare mannen. En dat is een groep die uh, ja, toch wel heel veel leidt onder werkloosheid. Nou ja. Uw gevoel wordt bevestigd door de meest toonaangevende professor in ons land op dit terrein, Ad Kerkhoff. Hij is hoogleraar Suicidepreventie. En hij zei uh, het volgende in ons programma onlangs.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 dat uh, inderdaad die economie hier een, een belangrijke rol speelt. Ja, hij formuleert het nog voorzichtig, hij zegt aanwijzingen. Uh, u ja. zegt hetzelfde of zegt u, we kunnen wel iets stelliger zijn? Nou, uh, kijk, dat, dat er op nationaal uh, niveau zo'n verband gevonden is... wil niet zeggen dat uh, het op individueel niveau even sterk speelt. Hè. Uh, op zich, werkloosheid aan zich of een crisis aan zich... is nooit voldoende reden voor iemand om suicide te plegen. Zelfmoord is een, een eindstation van uh, vaak hele verschillende routes... die mensen afleggen... Uh, waar een, een soort opeenstapeling van problemen heeft plaatsgevonden. Ja. En zo'n... Uh, ja, het verlies van een baan, of het niet meer kunnen rondkomen... of niet meer kunnen zorgen voor je gezin, dat is natuurlijk heel vreselijk. Maar een heleboel andere mensen uh, kunnen daar ook zonder suïcidaal te worden uh, uitkomen. Ja, dus je kan het nooit één op één Nee, uh, maar het is vaak wel een, een, een flinke druppel die de, de emmer doet overlopen. Laten we nog even luisteren naar een zelfstandig ondernemer... die kort geleden bij ons vertelde hoe hij een mislukte zelfmoordpoging deed... nadat zijn bedrijf te gronden was gegaan. Mijn gezin liet ik eigenlijk uh, in een waan dat het goed ging... En, terwijl ik eigenlijk in mijn grond zat... Ik heb niet verteld dat uh, ik mezelf van het leven wilde beroven. Ik had ook eerlijk gezegd helemaal geen zin meer in. En dan ga je op jezelf denken van... Uh, waar heb ik het dan voor gedaan? Het is ook een trots die, uh, die je kwijt bent. Ja, je hebt je altijd geswoegd en, en energie ingestoken. En je hebt niks gepresteerd. Ik stap in mijn auto, ik ga een stuk rijden... en ik ga mijn eigen van het leven beroven... want ik had nergens geen zin meer in. En, uh, het hoefde mij ook helemaal niet meer. Ja, herkenbaar verhaal? Ja, heel herkenbaar verhaal. Ik, nou, ten eerste omdat... Uh, hij als man zegt van nou, ik heb niks laten merken. Het is voor mannen in onze maatschappij ook nog steeds heel moeilijk om aan te geven dat het niet goed met je gaat. Dat je hulp nodig hebt. Want uh, kwetsbaarheid uh, verkoopt ja, niet? trots en uh, schaamte over dat je het niet redt. Hè. We moeten toch allemaal hier zelf onze broek ophouden en het liefst nog voor een gezin kunnen zorgen. Uh, je, je ziet in de hele geestelijke gezondheidszorg dat die toch vooral gebruikt wordt door vrouwen en veel minder door mannen. Je ziet wel dat mannen vaker sterven door zelfdoding dan vrouwen. Dus ik denk dat dat met elkaar te maken heeft. Dat mannen uh, moeilijk, zeker op deze leeftijd, moeilijk aan kunnen geven. Het gaat slecht met me. Heel lang proberen zelf die problemen op te lossen. Uh, de illusie voor de omgeving uh, in stand houden dat ze het allemaal wel onder controle hebben. Ondertussen stapelen die problemen zich maar op en op. En uh, worden ze dan zo groot dat er. Ja, voor zo iemand ook geen andere uh, oplossing lijkt te zijn. Nee, meneer Van Heugen, u bent uh, pastor. Uh, herkenbaar? <kijkt> ja, het is, het is natuurlijk een, uh, een problematiek die we herkennen dat mensen soms gewoon het water zo naar de lippen stijgt... dat ze gewoon echt geen andere uitweg zien... Je, je maakt het wel mee. Wat ik, waar ik altijd bang voor ben, is dat je juist heel veel van de echte grote probleemgevallen dat je die niet eens meer tegenkomt. Dat mensen zijn natuurlijk ook de, de weg naar, naar de kerkelijke hulpverlening of überhaupt hulpverlening ook een beetje kwijt. Het is een beetje not done om met je problemen aan te kloppen en om hulp te vragen. En ik denk wat dat betreft, maar is dat, dat ook? Tegelijkertijd alle zorgbudgetten, waar het ook over gaat, die knallen uit elkaar omdat er veel gebruik van gemaakt wordt. Ja, maar juist met dit soort het is een beetje een taboe, denk ik, om om toe te geven dat je het niet redt. Dat je het, ja. zeker als je kostwinner bent en je hebt de verantwoordelijkheid... dan probeer je, ik kan me dat ook heel goed voorstellen... je probeert het gewoon zo lang mogelijk. Maar het, het is inderdaad, als het voortdurend opstapelt... dan kan in één keer, dan breekt die dam door... en dan wordt het gewoon te veel. En ik denk dat een van de manieren waarop je dat... Uh, wij, daar wat, wat mee zou kunnen doen, is juist om aan te geven van... klop alsjeblieft aan voordat je uh, in de problemen komt. met Schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dat is iets wat je steeds meer ook in... In, in, in kerkelijke gemeenten, in, in parochies ziet uh, worden opgepakt door vrijwilligers. die een, vaak een, een heel kleinschalig lokaal netwerk hebben. En als je dan mensen tegenkomt die, in, in, die dreigen op deze manier in, in, de, in de vernieling te raken. dat je kan zeggen van nou wij hebben een aanbod. Ja. Maar het staat allemaal pas in de kinderschoenen. Ja, en de vraag is: helpt dat? Het de, de, de probleem is het dus. De vraag is: wat doe je er tegen? Een, een, een lokaal netwerk, zegt uh, Van Heugen. Wat zegt u? Ja, nou ja. Kijk, het is natuurlijk zo dat heel veel uh, sociale netwerken... die vroeger vanzelfsprekend aan de bel konden trekken... Uh, er nu uh, niet meer zijn. Hè, dat geldt ook voor uh, in instituties als de kerk uh, of uh, ja, de buurt. Uh, Interesseert is... de kerk het juist niet. Fiek Want in, in Griekenland krijg je dus zelfmoorden. En het probleem is daar dat de Grieks-orthodoxe kerk... weigert die mensen te begraven. Dus ja. er zijn, daar ligt een taboe op. En ligt ja. dat ook bij kerken ook niet. Het mijn buurman wellicht. Omdat nee, er natuurlijk hou... weinig over gepraat kon worden. Inmiddels niet meer hoor. Nee, Inmiddels nee. is het niet meer zo dat mensen die door suicide plegen... bijvoorbeeld niet meer in gewijde grond kunnen worden begraven. Nee, maar gaan ze of... nog daarom naar de kerk toe. Omdat het toch bij de kerk is, je krijgt het leven, je neemt het niet... Ja, maar dat... dat van Heugen. Ja, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat nou zozeer het probleem is. Ik denk veel meer, het, wat, wat ik tenminste zie als een, een probleem met de eigen kring... is dat uh, kerken zo geobsedeerd zijn door de krimp... en door hun eigen, de bedreiging voor hun eigen voortbestaan... dat ze zijn vergeten dat ze een maatschappelijke opdracht hebben. En juist, he, dat is, van, de, van de eerste eeuw zie je dat... dat de, de diaken er bijvoorbeeld zijn om de weduwe en de wezen te ondersteunen. Om sociaal... ja, dat, is, dat is iets anders. Nee, maar dan denk ik, wij, wij kerken laten misschien een enorme kans liggen om mensen te helpen ja. met schuld als, als schuldhulpmaatjes en dat soort dingen. Je ziet het een beetje opkomen, maar ik zou willen... dat dat ook wat meer institutioneel zou worden op, aangemoedigd. Want dit is, dit is iets waar je als kerk weer relevant kan maken... en wat, wat letterlijk levens kan redden. Ja, maar ik, ik zou hopen dat het ook buiten de kerk... Uh, ja, maar hoe gaat u gaat dat maar... organiseren, ja? Nou ja, wij als stichting uh, doen vooral uh, uh, zoveel mogelijk om uh, mensen uh, aan te jagen om de goede dingen te doen. Wat, wat dat, is dat? Nou, dat betekent dat er, dat er uh, aanbod moet komen uh, binnen de uh, GGZ. Om, is dat er niet? Uh, er is wel aanbod, maar we hebben pas sinds een paar jaar bijvoorbeeld 113 online. Dat is een hulpdienst waar mensen eigenlijk vrij anoniem... Uh, toch terecht kunnen. En ook met suïcidale fantasieën geholpen kunnen worden. We hebben 112, dat is de politie. 114, ja. dat is dieren En ja. 113 is voor, voor suïcidepreventie? Uh, 113 online is voor suïcidepreventie. Dat is niet dat, een telefoonnummer, of wel? Uh, dat is ook een telefoonnummer, maar het is ook een website... waar je kunt mailen of chatten of ook kunt bellen. En daar zit een heel uh, hulpverleningsaanbod achter. Het is alleen zo dat... dat is een hele goede voorziening alleen... Het is nog niet structureel geregeld dat die kan blijven. Nee. En dat is toch wel, denk ik, een van de dingen die je als, als, als beschaafd land zou moeten hebben. Ja, want, die, want u zegt ook echt, die crisis komt eraan, je moet dat nu doen. Daarmee red je levens. Ja, ik denk dat juist als het gaat over mannen... die moeite hebben om bij anderen die ze kennen aan te geven dat het niet goed met ze gaat... ontzettend behoefte kunnen hebben aan zo'n anonieme hulpdienst... He, alleen het, het probleem onder 1 en 3 online heeft te maken met de vergoedingen. He, de ziektekostenverzekeraars willen die anonieme hulp niet zomaar vergoeden. Mm. En ik vind eigenlijk dat ze dat toch wel moeten ja. doen. En hoe zit het met werkgevers die mensen bijvoorbeeld ontslaan? Zouden die daar ook aandacht voor kunnen hebben? Of zouden die in zo'n ontslagtraject daar wat mee moeten doen? Nou weet u, we kunnen naar bepaalde groepen kijken en, en uh, instellingen. Ik vind eigenlijk dat de hele maatschappij alert moet zijn... op, met, op mensen met wie het mogelijk niet goed ja, gaat. Maar hoe moeten wij dat, stel dat we iemand in onze omgeving hebben... die zijn baan verliest, moeten we dan gaan vragen van... Denk je wel? Ja, nee, ja, nee, maar nee. Zo, hoe dan? Nee, nou ja, als kan jou ontslaat, dan op plan? Ja. Nee, maar het is, toch, het is toch helemaal niet veel gevraagd van mensen... als ze iemand in een omgeving zien met wie het niet goed gaat. Hè? Kijk, uh, het is niet zo dat uh, mensen die suicide plegen... dat die uh, ineens uh, als een toonbeeld van vrolijkheid door de straat lopen. Dus je weet al wel dat er iets is met Ja, band. daar kun je toch gewoon wel een gesprek over aangaan. Dan moet je wel en een en tamelijk nauwe band hebben. Meneer Van Heugen heb ik een paar keer ontmoet. Nou, Als ik zie dat het niet goed gaat, denk ik niet dat ik zo snel zo'n gesprek zou beginnen, hoe aardig ik hem ook vind. Maar Mensen dat, kunnen je, dat ja, maar voelt maar ik, als inbreuk. Ik, als ik maar, maar, me slecht voel, ga ik altijd even Ja, <laughs> ja met maar, wat, maar, wat voor, nee, maar wat voor gesprek stelt u zich voor? Het is niet een gesprek waarmee je meteen de zin opent van hé, hey, uh, hoe gaat het met je, denk je eraan om zelfmoord te plegen? Zo gaat het niet. Het is gewoon een pure band. Belangstelling van mens tot mens, dat is toch uh, als maatschappij niet zoveel gevraagd, mm. volgens mij. En is dat maar, moet dan dat niet? juist? Nee, ik denk dat onze maatschappij in, in toenemende, mate, uh, toenemende mate verhard en verindividualiseert en dat dat echt een probleem is. Uh, ja, wat onderkent, dus ik, ik, het is eigenlijk wel grappig. Maar toen het net over Cohen ging, toen dacht ik eigenlijk ook ja, het is ook een soort teken van dat we uh, zo iemand die in principe heel uh, fatsoenlijk en, en uh, aardig en eerlijk is. Dat we die kennelijk niet de ruimte kunnen geven... om zich overeind te houden binnen de politiek. Omdat mm. de politiek een kwestie is van uh, one-liners en twitters... en, en elkaar uh, afmaken. Ja. Dat vind ik ook een teken van de verharding van de maatschappij. En de taak van de overheid is, zegt u... stel geld beschikbaar om dat 113 online structureel te maken... Nou ja, nou ja, de zorg uh, uh, wordt uh, in dit geval voor de geestelijke gezondheidszorg... door ziektekostenverzekeraars uh, betaald. Hè? Die moeten dus, dat ik dus vind doen. dat de overheid uh, nog meer kan aansporen... dat die ziektekostenverzekeraars een deel van hun budget... gewoon voor dat soort uh, hulp ter te beschikking stellen. Ja. Ja, Fik, jij wilt nog reageren. Uh, ja, ik, ik denk dat het zo moeilijk is. Dat stel dat je iemand... Ik ken ook mensen uit mijn omgeving die zelf wordt gepleegd hebben. En dan had ik het soms ook volstrekt niet gedacht. Nee. En, en dat had dus niets met crisis te maken... Dus er is een combinatie van wellicht maatschappelijke en geestelijke factoren. En om die die direct uit te halen in een gesprek, dat lijkt me zo moeilijk. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zich wellicht beledigd voelen als je erover gaat. Gaat het wel goed met je? Ja. Dat je denkt van, dus ik, ik, ja, ik zou daar niet geschikt voor zijn, denk ik. Nee, maar dat zijn, dat zijn volgens mij ook wel belemmeringen bij u... om dat gesprek zo aan te gaan. Ik, ik merk zelf dat als je met iemand die niet goed in, de, in, in zijn vel zit... als je het gesprek uh, over hoe het met hem gaat, aangaat... en vervolgens de vraag stelt uh, of hij ook wel met dat soort plannen rondloopt... Uh, dat hij dan niet denkt van... hé, hey, verhip, daar heb ik nog nooit aan gedacht, uh, dat zal mm -hmm. ik eens gaan doen. Maar dat hij of heeft van, nou ja, inderdaad, ik denk er wel eens aan... en wat fijn dat je naar vraagt en ik zit ermee... want ik durf het verder ook niemand anders te vertellen. Of dat hij zegt van, ja, nee, dat denk ik helemaal niet aan... Ja, dat is niks voor mij. Ja. En dan en dan komt zo'n vraag ook helemaal niet uh, gek aan. Ja. Ja. Misschien is het grijs stad in de mist, of zijn het de Deel onbereikbaar en ver, zoals een wolk aan de hemel. Het licht in jouw ogen en hoe jij beweegt, misschien is het soms de ogen gesloten, de handen gevouwen, de armen geopend. I'm mm -hmm. mm -hmm. Het ook is, Stef Bos. De nieuw aangetreden regering in Italië ontneemt het Vaticaan een heel oud privilege, namelijk dat de kerk geen belasting hoeft te betalen. Reden om met historicus Vikmeijer Meijer in de tijdmachine te stappen. Welkom in de tijdmachine. En naar welk jaar gaan wij, Vik? We gaan naar een heel bijzonder jaar, precies 1700 jaar geleden, 312. Dat is heel lang geleden. 312, wat gebeurde er toen? In dat jaar kwam Constantijn, een troonpretendent, die kwam naar Rome toe. En die haalde een overwinning op zijn grote concurrent Maxentius. Nadat hij in een visioen gezien zou hebben dat hij het christensteken moest aanbrengen op de schilden van zijn soldaten. En dat heeft hij gedaan. En toen won hij. En toen zou hij daarna de christen sterk hebben bevorderd. Tot dan toe werden de christenen vervolgd door de Romeinen. En hij gaf het christendom vrijheid van godsdienst. Hij maakte het tot een toegestane godsdienst. Hij liet kerken bouwen. Hij uh, zei dat priesters geen belasting meer hoefden te betalen. Dus hij maakte als het ware het begin met het bezit van de kerk. Ja, privileges. privileges. En bleef dat ook na zijn dood zo? Nou, het is toen, enige tijd is het onderbroken door een man die bekend staat als Julianus de Afvallige. Dat was in 361 kwam hij aan het bewind. En hij had gezien dat veel van zijn familieleden... door nazaten van Constantijn van het leven waren beroofd. En hij moet niets hebben van dat christendom. En hij heeft toen in 361 afgekondigd dat de bezittingen van de kerk weer geconfiskeerd werden en dat op andere zaken belasting moesten worden betaald. Ja. Ik zag, ik zag Roderik knikken. Is dit basiskennis? Nou, ja, dit zijn bekende verhalen. Ja. <laughs> okay. Volgens, nee, voor de nee, kerk ik nee. wel. Ja. Ik, hoorde, ik hoorde dat priesters geen belasting hoefden te betalen en ik dacht, ja, zou dat, was dat nog maar zo? Dat <laughs> Zou je in Nederland ook wel willen? En toen in 361 toen uh, kondigde hij dat af. In 363 ja. werd hij vermoord en daarna komen dus allerlei Christelijke keizers en in, 4, in 390 ongeveer wordt het Christen staatsgodsdienst. Dus een misvatting uit de weg te ruimen. Constantijn maakte niet het Christen tot staatsgodsdienst, nee, maar dat langer. deed het Theodosius. Ja. En vanaf dat moment. Uh, heeft de kerk natuurlijk enorme privileges? Je ziet daarna ook dat de keizers zwakker worden. Dat de macht van de pauzen toeneemt. En het bezit van de kerk wordt geleidelijk aan groter. En dat gaat zo door tot in de middeleeuwen. door. Ja, en, en de pauzen gingen ook zelf, uh, zelf ook belasting heffen. Hè? En pauzen gingen zelf belasting uh, heffen. Mooie Bernini-fonteinen te, te financieren. Ze ah, nou, dus hadden wel een goed doel eigenlijk. De doel. Was dat ja. vonden doel. ze toen niet hoor. Even naar de moderne tijd. Want ik begreep dat er ook nog een, een verdrag is gesloten. op een gegeven moment tussen Mussolini en het Vatican. Ja, kijk, het, dan moet je eerst teruggaan naar 1870 dan komt Garibaldi. En Garibaldi die, uh, heeft de Republiek Italië uitgeroepen. En dat gebeurde dan in 1870. En dan uh, heeft hij met het uh, Vaticaan de regeling getroffen... dat er heel veel bezittingen verbeurd verklaard werden. Toen kwam in 1929 Mussolini. En Mussolini wilde met de kerk weer op goede voet komen. Heeft de beroemde Concordaat van Lateranen gesloten... in het Paleis van Lateranen. En dat bestaat dan eigenlijk uit drie onderdelen... Uh, namelijk dat de kerk een soevereine staat bleef... het katholicisme werd de staatsgodsdienst... en de verloren bezittingen van 1870... werden voor een deel weer teruggegeven aan de kerk. En geen belasting? En geen belasting. Nee. En nu dus wel? En, en nu... dat bleef dus eigenlijk zo tot 1984. Toen werd het staatsgodsdienst in Italië uh, afgeschaft. Mm -hmm. En toen kwamen natuurlijk ook de problemen Want in 2004 werden al in Italië de eerste onderzoeken uh, gedaan... om te kijken in hoeverre de kerk bevoordeeld werd. En uh, toen kwam in 2006 Berlusconi. En die zei van... nou ja, er moet wel een belasting opgegeven worden... maar als je nou in commerciële instellingen van de kerk... in privéklinieken, in ziekenhuizen... in restaurants, in bed-and-breakfast... Want je de kerk met kapellet... bed-and-breakfast ja, oh. bed en restaurants? Ja. Ja, Meneer commerciële... Van Heugel, u wist dat wel? ja, ja goed. is een beetje handelsgeest. Ik dacht dat de kerk kerken had. En als er maar een kapelletje in zat... Dan was het goed. Ja. En toen heeft in 2010 de Europese Commissie is gaan onderzoeken. Onder meer Nelly smit kroes heeft zich ermee bemoeid. Maar het was dat niet het eerlijke, op, geen eerlijke concurrentie. Dat het geen eerlijke concurrentie was, ja. precies. En nu dus is er in 2012, de regering Monti heeft dus aangekondigd... dat nu de kerk ook belasting moet gaan betalen. Ja. En maar waarover dan? Niet over kerken? Nee, ik niet over de kerk. En dan kom je op een volgend probleem. De kerk heeft ongeveer 100.000 gebouwen en heel veel grond. Er zijn 76.000 kerken. Bij die natuurlijk buitengewoon moeilijk onderhouden kunnen worden. Want je kan voor een kerk geen toegang heffen om erin te komen. Nee. Maar 23.000 commerciële of semi-commerciële instellingen. En daar worden behoorlijk winsten mee gemaakt. En daar moet dus nu volgens het plan belasting over worden ja, betaald. Ja. Meneer Van Heugen, wat vindt u ervan? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook wel wat bij voor te stellen. Je hebt uh, kloosters die uh, tot, tot, tot een hotel uh, geworden zijn... waar er nog één nonnetje rondloopt... om af en toe de kussenslopen te vervangen. Je hebt, uh, je hebt scholen, allerlei uh, openbare gebouwen... die wel weliswaar uh, vanuit de katholieke hoek worden gerund. Maar die eigenlijk verder geen, geen religieuze functie nee, hebben. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat zeker nu... met, uh, met de, de economische situatie in Italië... dat ze, dat ze kijken wat ze daarmee kunnen, kunnen winnen. Ja. Het, het probleem zit hem volgens mij in de abruptheid. Ja, ja. Dat ze op, en dat ze ook nog eens willen kijken... of het met terugwerkende kracht ja. kan. En het bedrag is ook nogal... want jij ja, zei net de, een grote verschil tussen wat de kerk Ik ja, en, en stond meteen klaar met het antwoord... dat het 100 tot 200 miljoen is. Ja. En de Italiaanse belastingdienst gaat uit van 2 miljard. Ja, dat is wel een en, vrij groot verschil. Ja, en, dat, en wat je dan niet weet is natuurlijk... in hoeverre dat witte en dat circuit elkaar overlapt. Want dat is natuurlijk een probleem. Ik bedoel, ook de kerk is een Italiaanse instelling. Ik hoop niet dat ik mijn buurman daar boos ja, we over werken maak. Ja, ja. Er heel veel Italianen. En dat is per definitie corrupt. Wou je dat zeggen? Of? Nou ja, dat weet je dus niet. Het is hey. Ik weet dat ik twee jaar geleden met een taxichauffeur... Uh, door uh, Romeree van het Nederlands instituut uh, naar uh, het vliegveld... En de chauffeur was zo'n echte revolutionair. En die zei, en dat is van de kerk, en dat is van de kerk. En we reden dus door wijken met enorme flatgebouwen. Die zijn van de kerk, en die zijn van de kerk. En die zei dus, ze betalen geen belasting en het wordt tijd om dat te doen. Dus dat begint nu natuurlijk ook te... En gaat het dan gebeuren? Want het is natuurlijk toch niet onbelangrijk dat Vaticaan in Italië Kan Monti dat echt opleggen? Nou, Het opvallende is dat Monti en enkele ministers ook hele echte gelovigen zijn. Dus het is niet iets dat het is uh, om de kerk de voeten dwars te zetten... maar dat het meer is om in deze crisis... iedereen een evenredig deel te laten betalen. Ja. Maar ik vind zelf het grote probleem... ik leid vaak mensen in Rome rond en dan kom ik in kerken. Maar er zijn, zijn er zoveel. Wie gaat dan die kerken onderhouden? Want ja. dat vind ik ook... Een enorm probleem. Dat je bij sommige kerken ziet dat de prachtige fresco's. Uh, en andere zaken. dat die gewoon. ja, er zeer belabberd bij liggen. Dus voor wat hoort, wat zeg je ja. eigenlijk? Dus een beetje dus, belasting betalen. Dus maar ook het, onderhoud. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat er een, een, een. en wat er nu gaat gebeuren, dat weet niemand. Nee, nou we gaan afwachten. Ja. Of het echt gaat gebeuren dat belasting betalen. En we gaan luisteren naar een gedicht van Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Oké. Okay. In de P van der A zijn zoveel stromingen. Dat je haast niet meer van een partij kan spreken. Meer van een rivier waarvan de oevers een tijdelijk begrip zijn. De stuurman van de veerboot is weggepest door een man die de hoofddoek wil belasten. In peroxide gedrengte pruiken, die zouden belast moeten worden. En over belasting gesproken, waarschijnlijk gaat binnen afzienbare tijd de BTW omhoog. Evenals de prijzen van ons voedsel... We zouden al veel eerder solidair willen zijn, maar slaan nu meerdere vliegen in één klap door twee dagen per week te gaan vasten. Dankjewel Hans. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag. nu. Daar is het later vandaag uh, terug te lezen. Ja, Roderick van Heugen, gedicht over vasten? Ik ben er helemaal voor. Moet, moet u deugd doen? <laughs> Zeker. Dat, trouwens op Twitter is nog de vraag van Peter van Heems. die net beloofde te gaan vasten. Ja? Even voor de duidelijkheid: water en brood plus een vegetari vegetarische maaltijd is het toch? He? Ja, ja, ja, ja. we ja, ja. okay. ja, moeten een beetje voorzichtig zijn met uh, de gevoelige maagjes in Nederland. Precies. Precies. Dus niet al te heftig in één keer. Nou, het mag wel, maar het hoeft niet. Goed. Nou, hou ons op de hoogte. Uh, hartelijk dank Roderick van Heugen, Fick Meijer ook dank en Erik Ericanderwil. Hartelijk dank. In Oldenzaal uh, kent men mij. Ben ik prins geworden om wie ik ben en niet om wat ik drink. De Raad van de Elf die haalt altijd 10 bier en 1 spaarblauw. Ja, die spaarblauw komt uit de mond van prins carnaval in Oldenzaal... die geen druppel drank drinkt en toch feest veert. Hoe dat zit, dat hoort u zo meteen in de reportage na drie. Na drie uur na het nieuws van drieën zijn we bij u terug. Tot zo.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 Dit is Radio 1.